Bij een meldpunt van GroenLinks voor vuurwerkoverlast zijn dit weekend meer dan 2000 meldingen binnengekomen. De site vuurwerkoverlast.nl is een initiatief van 15 lokale fracties van GroenLinks, vooral in de grote steden. Ze vinden dat de landelijke politiek te weinig doet aan de overlast die het afsteken van vuurwerk veroorzaakt. Het digitale meldpunt werd zaterdag geopend en blijft tot 3 januari online. Daarna worden de meldingen gebundeld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Op de site staat dat het afsteken van vuurwerk jaarlijks leidt tot tientallen gewonden, veel schade en enorm veel afval. GroenLinks wil consumentenvuurwerk helemaal verbieden. Met Oud en Nieuw zouden er dan alleen professionele vuurwerkshows te zien moeten zijn. Een groep van extremistische moslims in Nigeria... heeft verklaard verantwoordelijk te zijn voor de ontvoering van een Fransman. De man van 63 werd afgelopen week door gewapende mannen meegenomen... uit zijn huis in een afgelegen streek in het noorden van Nigeria. De man werkt voor een energiemaatschappij... die bezig is met een project voor windenergie. De groep Ansaru zegt nu de man te hebben ontvoerd. Als belangrijkste reden wordt opgegeven... het verbod op gezichtsbedekkende kledij in Frankrijk... zoals burkas en niqabs, Ansaru noemt dat verbod een schending van de rechten van islamitische vrouwen. Het weer vannacht opnieuw kans op regen. Overdag vooral in het noordwesten nog buien en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Francis Brukhausen. Would you do us the honors of spitting Rudolph say, the Randolph reindeer? Say, um, you know Dasher and Dancer and Pancer and Vixen. Comedy to Cupid and Donor and Blissin. But do you recall the most famous reindeer of all? Come on! Rude off the Randos reindeer. Out of every shiny nose. Boom! Oh, and if you ever saw him. You would even say it close. Come on, come on! All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Come on! Rudolph, with your nose so bright, won't you ride my sleigh tonight? Then all the reindeers loved him and they shouted out quickly, Rudolph the red-nosed reindeer. You get out of history forever. You get out of history forever. You get out of history. What? Yeah! <laughs> oh, mijn god, het was rapper DMX, een van de hardste rappers, die er even laat zien: dat je mag wel vervaarlijk en keihard zijn, maar dat je van binnen gewoon nog steeds een jongetje bent. Nou goed, welkom terug in het tweede uur van de Nacht van het Goede Leven. Uh, we nemen even een kijkje terug in het verleden. Uh, kerst bij de families der families. Kerst bij onze royals. We gaan terug naar 1957. Het personeel van Paleis Soestdijk en vele anderen uit de onmiddellijke omgeving van het hof... hebben samen met de koninklijke familie het kerstfeest gevierd. Terwijl de gasten zich verzamelden, schminkte de toneelkapper achter de schermen de jeugdige uitvoerenden van het kerstspel... onder wie zich ook haar koninklijke hoogheid prinses Marijke bevond. Nadat de koningin en de andere prinsessen... hun plaatsen in de feestzaal hadden ingenomen... werd de kerstbijeenkomst geopend... door zijn koninklijke hoogheid prins Bernhard. Onze gemeenschappelijke, gezamenlijke kerstviering... is langzamerhand een traditie geworden. En ik hoop dan ook dat wij weer hier samen vanmiddag... ...enkele mooie en goede uren zullen beleven. En we zullen nu beginnen met een gemeenschappelijke zang... ...van het lied Hoe zal ik u ontvangen. Koningin Juliana las hierna het tweede hoofdstuk van het evangelie van Lucas. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie ik verkondig uw grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heer in de stad van David. Tijdens het spel dat kerstnacht heette, zong het kinderkoor onder meer... Koor dat uit 15 kinderen bestond, zong onder andere prinses Marijke een solo. Slot van het spel scheiden zich de herders en de wijzen, aangespoord door een engel rond de kribben. Treed wijzen, treed hier biedig nader. Gij zijt recht, dit is het kind dat God is schonk. Waarvan in Bethlehem velden, het blijde lied der engelen klonk. Een koning, ja, een koning zal het zijn van liefde. Want liefde is het allergrootste gebod. Dat wonen moet in alle mensen harten. De liefde is heilig. Liefde komt van God. Na deze sfeervolle kerstviering deelden de vorstin, de prins en de prinsessen eigenhandig aan elk lid van het paleispersoneel een kerstbrood uit. De koninklijke gastvrouwen en haar dochters serveerden tenslotte zelf chocolademelk en broodjes. Ook ditmaal werd de kerstviering met de koninklijke familie voor elk der aanwezigen weer een onvergetelijke gebeurtenis. Massita. 1957 aan het Nederlandse Hof. Rustig, vroom en lieflijk, En inmiddels was de rock'n'roll vanaf de overkant van de oceaan... ook diep doorgedrongen tot zelfs in de kerstmuziek. Ja, u hoorde... Augie Rios, een, kindersterretje, een kindsterretje uit 1958... die twee hitjes had in die tijd. En dit was er eentje van... Mamacita, donde esta Santa Claus? Over een Latijns-Amerikaans jongetje. Vincent corrigeerde mij net terecht. Eh, Spaanstalig eh, Spaans dus, niet Spaans. Uh, die zich verheugt op kerstmis. En zijn twee hitjes waren eigenlijk de beide zijden van één singeltje. Um, en waar hij in dit plaatje nog vol verwachting uitkijkt naar de kerstman... is hij op het B-kantje van het singeltje duidelijk wat minder liefelijk... Nou, weet je wat, laat ik dat ook al maar gelijk draaien. Want uh, dit is uh, dan nogmaals Augie Rios met Olfazzo. Zo van, uh, nou, schiet eens op oude dikzak, weg met je rendier op mijn dak. Cowboys and Rios met Olfetzo. Uh, even heel kort. Ik kreeg net, uh, Vincent en ik kreeg net een verschrikkelijk aardig mailtje van Jenny. Dankjewel Jenny. En zij zei ook dat meren is een soort uh, ganja. Dus iedereen was in Bethlehem flink aan het paffen. Ja man. Uh, dankjewel Jenny. Blijf luisteren. Blijf wakker. En ook een mailtje van Richard zag ik voorbij komen over de driving hope van Christmas. Uh, Vincent gaat je mailen. Het is de cd Tin man, en de telefoon A Very Last Christmas. Nou dat komt allemaal jullie kant op. Uh, van oud naar nieuw is dus een kleine stap. Het is tijd voor... Voor nieuwe muziek, maar ditmaal met een melancholische twist. Want het blijft kerst niet waar. Uh, het is tijd voor de Dance Racing Sand. Dance Racing Sand. De Dance Racing Sand van de Volkskrant. Sascha Koistra. Het is uh, bijna kerstmis en uh, toen het nog licht was buiten uh, zat ik al bij jou aan tafel, Sascha. Uh, Rees van de Volkskrant. Uh, welkom terug. Dank je. Leuk om weer terug te zijn. Ja, want ik uh, uh, heb jou gevraagd om uh, een soort overzicht te maken van uh, de, de nummers die jou het meest geïnspireerd hebben in 2012. Uh, ik ben heel benieuwd wat je hebt uitgekozen. Ja, nou ja, um, het is echt heel erg moeilijk om uh, een paar nummers te kiezen... uit al die platen die je hebt gehoord. En dan ben ik ook meer een albumluisteraar dan een... Uh, een, een ik luister niet zo heel veel losse nummers. Omdat al mijn tijd eigenlijk gaat uh, zitten in het recenseren van platen. Daardoor luister ik eigenlijk alleen maar hele albums en niet losse nummers. Maar goed, er zijn er genoeg blijven hangen. Um, helaas heb ik de vorige keer dat ik uh, in de uitzending was... al uh, een paar highlights laten horen. Dus die heb ik niet gekozen. Maar goed, er waren nog uh, genoeg nummers over om uh, een mooie playlist te maken. Oké, okay, want we hebben nu voor de kerst, dat uh, doen we er drie. Uh, als je die optelt bij de negen van vorige keer, dan heb je er al twaalf. Plus de drie van volgende week, want dan uh, kom je terug. Dan hebben we er toch al, uh, nou, uh, snel gerekend, vijftien nummers. Ja, ja dat, uh, dat heb je goed. Maar kan, dat, is, dat betekent dus dat er, dat er echt wel dat er echt goede dingen zijn uitgekomen... die bij jou zijn blijven hangen? Ja, en ik heb zeker ook de, de wat hardere techno-nummers niet gekozen. Omdat dat, nou ja, de ochtends vroeg... Uh, is dat misschien net iets te veel om mee wakker te worden. Dus er is, valt natuurlijk ook heel veel buiten de boot. Maar ik heb een beetje gefocust op uh, met kerst in gedachten... op uh, stilte en melancholie in, in de muziek. En uh, ik luister niet alleen elektronische muziek... Dus er, dus er zitten ook wat nummers uit andere genres tussen. Nou ja, dan gaan we naar nummer één. Um, nummer één, dat is een uh, uh, plaat van uh, Dustin O'Halloran. Ik heb de vorige keer dat ik in de uitzending was Hauska uh, laten horen. Ja, precies. Dat komt een beetje uit dezelfde hoek. Dat is ook neoclassiek. Um, en Dustin O'Halloran is een Amerikaanse pianist en componist. Uh, ook klassiek geschoold. En um, die heb ik vorig jaar ontdekt door een mixtape... die ik van de vriendin uh, mee heb gekregen toen ik op vakantie ging naar Bali. En zijn muziek valt onder het genre neoclassiek... En dat is mo moderne klassieke muziek... maar dan een beetje gemixt met uh, pop, elektronica en minimal. Het is heel romantisch. Oh. Um, een beetje breekbaar met minimalistische piano en uh, stijkersarrangementen. Uh, lekker melancholisch, maar daar heb ik een beetje een zwak voor. Eigenlijk veel muziek die ik mooi vind... heeft iets weemoedigs en iets melancholisch. Um, ja, het komt uh, bij mij in ieder geval recht naar binnen. Um, sommige mensen vinden het weer te romantisch... Daar heb ik niet zo'n last van. En na een dag elektronische muziek luisteren is, is dit gewoon een welkome afwisseling. Het is hele rustige en tijdloze muziek. Uh, met veel pauzes tussen de noten en heerlijk om te onthaasten na een dag uh, hard werken. En ik heb gekozen voor een nummer van een EP die dit jaar verscheen. Uh, de EP heet Transcendentalism. Uh, het nummer heet Opus 28, of 28, of zo je wil. Uh, het is een live versie met medewerking van het uh, Acme strijkkwartet. Dit is dus een nummer wat je, als je een beetje stress hebt met je familie op eerste kerstdag, dan kun je dit opzetten om te unwinden. Ja, misschien ga je dan gelijk huilen, maar uh, <laughs> nou, ja. het is, uh, ja, ja, misschien is het een beetje een tissue track, een trek waar je waar een je zakdoekje bij nodig hebt. Laten we maar gaan luisteren. Tissue track? Ja, ik zou hem niet draaien als je alleen thuis zit met kerst. Ik denk dat het dan een beetje te droevig wordt. Als je al een beetje in de mineur zit, zet dan maar iets vrolijkers op. Ja, want het, uh, dat, dat minimalistische dat hoor ik heel duidelijk. Dat is, uh, ik moet heel erg aan, uh, hoe heet je ook weer van de piano uh, die normaal met Peter Greenway samenwerkt? Michael Nyman, dat, die, die, dat, die richting hoor ik wel. Ja. ja, dat hoor je ook zeker. Dat is heel erg daardoor geïnspireerd. Ja. Is jouw tweede track is dat een uh, wat meer uptempo? Of blijf je toch uh, laten we in de, in de weemoed blijven? We blijven in de weemoed. Um, en dit, is wel, uh, dit is een heel, he hele hippe indie band, de X's. Het is nog zo'n liedje met pauzemomenten. En met minimalistische trekjes. Um, daar hebben zij ook een beetje patent op. Um, het is een liefdesliedje over verlangen. En dat komt van het nieuwe tweede album Coexist. Dat uh, eerder dit jaar verscheen. Um, en, um, de X is een Britse band Het is een van de hipste bands van nu En um, ja, die plaat kreeg go goede kritieken En terecht um, Met z'n drieën maken ze serene popliedjes waarin, ze, waarin met minieme begeleiding Van gitaar en kale beats Timide gefluisterd wordt over zielepijn En uh, het is een, een beetje een mix van The Cure En van Massive Attack En um, ja, het is een beklemmende schoonheid En uh, ja, hier heb je ook dus weer die melancholie ja, een goede combinatie dus, hè? De, de cure en Massive Attack, dus ja. de doom en gloom, en dan de, de, de trip-hop beats ja. uit Bristol. Ja, ja, dat hoor je wel, die combinatie hoor je er heel goed in. Oké, okay, laten we even luisteren. De X's, en het nummer heet Angels. Het mooi, uh, nou echt uh, adembenemend. Dat is uh, we hadden het er even over terwijl we aan het luisteren waren. Je, je zei dat uh, dat cure cure gitaartje ja, dat, dat herken ik er een beetje in ja. Ja, het is niet heel erg. Hier hoor je niet heel erg de mensen vertekken. dat hoor je wel meer in andere nummers, maar het is een beetje ja. Dat uh, ja, heel warm liedje is tegelijkertijd ook. Ja, ik moest heel erg denken aan het begin uh, dat dat gitaarstukje het leek heel erg op Philip Klaas, een opening. Ken je dat? dat uh... nee, nee. Zowel het nummer hiervoor van Dustin O'Halloran en uh, die X's... zijn wel heel erg beïnvloed door het minimalisme, zeg maar, de klassieke ja. muziek. Ja, je hebt sowieso een stroming, ook in de elektronische muziek... waarin uh, wat meer stilte uh, komt en wat meer pauze tussen de noten. En uh, dat het allemaal niet meer zo heel erg hard hoeft... Dat is er ook nog wel, maar ook wat meer pauzes. En dat is ook wel prettig. Ja. Ja. En jij zei, uh, Jamie Axis uh, is een van de Axis? Ja, hij is de, nou ja, de, de producer, laten we het zo maar noemen... of de frontman van de band. En uh, ja, hij DJt ook. Ja, want hij heeft uh, volgens mij met uh, Gil Scott Heron... I'm New Here ja. bewerkt. Ja, klopt. Ja. Ook een plaat gemaakt. Ja. Heel dreigend en duister uh, op de tracks... of tenminste ja. op de muziek van uh, Gil Scott ja, Heron. Dat was een goede combinatie. Ja, ja zeker. De derde plaat, zullen we door? Ja, de derde plaat is uh, wel elektronische muziek. Um, maar um, zoals ik net al vertelde, heb je ook melancholie en uh, stilte in, uh, in de elektronische muziek. Um, en dat hoor je in het volgende nummer: dat is van de Britse producer Clado Intellecto. Um, hij maakt, uh, ja, ik heb het ooit uh, elektronische muziek in soft focus genoemd. Het is een beetje alsof er vaseline op de lens zit, maar dan uh, misschien op je koptelefoon, zeg maar. Uh, hij mixte uh, technoritmes met effecten geleend uit de dub. Uh, en dat hoor je in uh, de zware bassen en de echo-effecten. En in een die klinkt alsof hij uit een kamer verderop komt. Dus een beetje alsof het wat verder weg klinkt zeg maar. Um, het zijn uh, producties met melodieën van melagonische schoonheid. Um, die roepen een be beetje beelden op van mistige landschappen uh, in grijs tinten. Ja, het is allemaal misschien wat uh, theatraal, maar dat... Dat komt bij mij naar boven als ik er naar luister. En heel uh, erg uh, geschikt uh, voor uh, Kerstmis. Ja, dat, ja, dat dacht ik. Ik dacht dat het een mooi triootje was: zo, uh, die drie nummers bij elkaar. Um, het is wel een lang nummer, dus uh, ik weet niet of het. Het komt eigenlijk pas goed tot z'n recht. als je het hele nummer luistert. En zeker, um, het heeft een bepaald hypnotiserend effect. En dat zit dan in de ritmes en de echo-effecten. Je kunt het beste eigenlijk deze plaat luisteren met de koptelefoon op. Laten we maar gaan luisteren naar uh, Claro Intellecto. Ja, Stilheer heet het nummer. Stilheer. ja, wat voor je ervan ja, ontroerend op een of andere manier, dus ja, dat ja, ontroerend omdat het, dat dat elektronische muziek bedoel ja, zoveel gevoel met zich mee kan. Ik bedoel, de titel zegt er natuurlijk al stil dus je hebt voor, voor mij, zoals ik het nu even gehoord heb, het gevoel alsof inderdaad iemand er is, een soort verlangen of een hoop naar iets wat ooit was, maar diegene of dat wat was, is er nog. Ja, ja, ja, dat heb je goed gehoord, ja. Is dat, uh, uh, je had het over die, die dub, uh, dub techno. De dub-techno? Ja. ja. Ja, hij maakt dub-techno, dus dat is techno met uh, dub-elementen. Dus techno ritmes zeg maar. En die, die dub hoor je een beetje in de echo's. Zoals dus hij, zeg maar, daar hij het aanraakt, uh, dan hoor je hem nog een beetje zo weg-ebben. Dat bedoel ik met echo's. En de, de, de beats uh, zijn wat lomper, dus wat een beetje dof. En, uh, ja, die combinatie, uh, dat maakt de, de techno. Ja, en ik had het gevoel bijna, alsof we misschien hebben luisteraars dat ook... alsof de buren gewoon net iets, een plaatje te hard draaiden... dus dat je alleen de bassen hoort, voor een deel. Ja, dat effect heeft het een beetje. Ja, ik, uh, ik heb het ook wel soms geschreven alsof je met, je, met uh, onder, uh, in een zwembad uh, ligt, zeg maar... en je hoort uh, in de verte de stemmen. Of uh, je ligt onder een deken en uh, je hoort in de verte. Weet je, het is een beetje weggemoffeld, zo'n ja. gevoel heeft het. Ja, of uh, inderdaad, als je als kind zo half in slaap op de achterbank zit... Uh, zitten bij je ouders in de auto en die praten dan nog... en je hoort zo een beetje in de verte nog dat gemurmel. Ja, die vergelijking heb ik ook een keer gebruikt. Echt? Ja, serieus, ja. ja het is, want dat ja. vertelde je vorige keer ook. Je jij let, jij let natuurlijk heel erg op geluiden in je omgeving... om zeg maar zoiets abstracts als muziek uh, een, een, een vorm te geven. Ja, het is natuurlijk heel erg moeilijk om... Uh, um, deze, dit soort muziek te omschrijven. En hoe maak je duidelijk aan iemand die de plaat nog nooit gehoord heeft... Um, uh, ja, hoe die plaat klinkt, hoe die muziek overkomt. Um, dus je probeert het heel erg naar... Um, uh, je probeert handvatten te zoeken. En uh, ja, relaties te leggen met, uh, met, met wat je in het dagelijks leven hoort. Of hoe je muziek ervaart. Ja, kan het als je onder de douche staat en je hoort het, uh, het water vallen op, op, de, op het douchegordijn... dat kan al iets zijn wat je in elektronische muziek terug hoort. Ja. Het is, het is uh, uh, overmorgen kerstmis. Uh, wat is jouw meest uh, uh, dierbare kerstplaat? Mijn dierbare... Oh, jeetje. Um, ja, dan kom ik toch bij jeugdsentiment, bij Wem uit, ben ik bang... Nog echt last Christmas? Christmas? Ik ben bang van wel. Ja, jeugdzonde, sorry. Ja, dat geeft helemaal niks. Ja. Uh, nou, ik wens je in ieder geval een hele fijne kerst. Ja, hetzelfde. Fijne kerst. En uh, tot straks, want dan uh, gaan we lekker knallen voor oud en nieuw. Ja, dan gaan we een lekker een beetje fietsje van de vloer doen. Oké, okay, tot straks. Ja, nou is er dus iets heel grappigs of eigenlijk uh, heel toevalligs aan de hand. Want uh, de nummer twee in haar lijst waren van Sasha Koistra waren de exes met het nummer Angels. En zij noemde dus net haar muzikale jeugd zonder Last Christmas van Wem. En wat een toeval. Die exes hebben dit jaar speciaal voor kerst een bewerking gemaakt van Last Christmas. Goed, we hadden al Chris Ria, nu dus Wem, net uitgekomen. Nou, daar gaan we dan. Ik ontkom er niet aan Last Christmas. Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away So this year to save me from tears I'd give it to someone special Once bitten and twice shy I keep my distance but you still catch my eyes Wrapped it up I give Kerst is gebeurd. Last Christmas van Wem. Maar dan wel heel verantwoord in die Access-uitvoering. En volgens mij was dit live op BBC4. Maar goed, uh, tijd voor een kerstverhaal. Want ja, wat is nou kerstmis zonder een goed kerstverhaal? Al geruime tijd uh, volg ik een jonge rapper... die ik ontdekte in de Tolraistein in Amsterdam-Noord... noord, noord je weet toch... waar op een mooie middag een programma was georganiseerd... met het levenslied als leidraad. En op dat podium in de tuin op het voormalig Shell-terrein... trad een keur aan jong rap-talent op... dat zich in combinatie met de artiest van het levenslied had laten inspireren... door een onvervaste klassieker uit het Nederlandse repertoire. Nou, uh, uh, u kent nu het programma trouwens onder de noemer Ali B op volle toeren. Maar gelooft u mij maar als ik zeg dat ruim vier jaar voor dit programma, uh, de televisieprogramma, het concept al was ontwikkeld in het oorstuin. Maar dit, uh, even terzijde. Een van die uh, uh, rappers was de jonge noordeling met Afghaanse roots Kit. En hij trad daarop met de jonge rapper Roms aan zijn zijde als team Dobbelsteen. En uh, zij gingen in duet met Ruud Verstegen en Peter Beensen. En in een diep tragisch waargebeurd persoonlijk relaas. met als kapstok de vlieger. van André Hazes. legde deze Kit zijn ziel bloot. Nou ja, goed, na dat optreden. kon ik niet anders dan hem op de voet blijven volgen. En van de jonge Kit. transformeerde hij langzaam naar de schrijver. en spoken words gigant. die hij nu aan het worden is. En ik heb het hier dus over uh, Massie Hoetak. En onlangs. Uh, kwam zijn boek uit en dat boek heet uh, Toen God nog in ons geloofde. En dat is uh, te verkrijgen via uitgeverij Contact. En hij heeft speciaal voor mijn bijna kerstnacht van het goede leven een kort verhaal geschreven. Nou goed, weet je, ik laat hem verder zichzelf maar introduceren. Mijn naam is Massi Hoetak. Ik kom uit Amsterdam Noord en oorspronkelijk uit Afghanistan. Voor mij betekent kerst, sneeuw, kerstboom, cadeautjes, gezelligheid aan tafel. Heerlijk eten met de familie één zijn. Alleen uh, ken ik dat niet zo goed, want dat is het beeld dat ik hier heb gekregen ervan. Maar ik heb het nog nooit zo meegemaakt als ik het beschrijf. Je komt uit Afghanistan, hoe lang woon je al in Nederland? Uh, deze zomer precies 14 jaar. En uh, nou, daar kennen we niet, uh, geen kerst. We hebben wel strenge winters en witte winters. En uh, we hebben daar sowieso door het hele jaar heerlijk eten met de familie. Daar wordt alleen maar gegeten met de familie. En uh, dus het is daar uh, iets anders. Maar ook daar ben ik heel jong weggegaan. Dus ook dat wat ik nu omschrijf ken ik niet zo goed. <laughs> Mijn kerstwens is echt heel persoonlijk en egoïstisch... Ik hoop dat ik uh, volgend jaar in ieder geval voor minstens een jaar een dak boven mijn hoofd heb. En iets stabieler leven. En uh, ja, als ik gewoon uh, wat mag zeggen tegen mijn medemensen is. Heb gewoon lief en wees iets liever tegen elkaar. Ik denk dat het dan al een stuk beter gaat met ons allen. Straks is het weer kerst en komt het allemaal goed. Als kerst is geweest beginnen we allemaal weer bij nul. Of beter gezegd dan begint het keihard achter de feiten aanlopen met overgewicht weer. Het economische crisis nu even niet gedrag is voorbij. En ook met de hele familie één zijn, is voorbij. Het jaar is gewisseld. De kerstboom mag weer elf maanden de schuur in. Daar worden vervolgens ook alle goede voornemens en nieuwe ambities geparkeerd. Die zijn alleen voor aan tafel tijdens het kerstdiner. Tot volgend jaar. De eerste werkdag van het nieuwe jaar ontbijt je weer heerlijk alleen op een veel te druk en vies treinstation met een heerlijk smerig broodje sandwich van de AH to go en ik vind het er allemaal prachtig. Niks geen ritme opbouwen, maar vertrouwd als van ouds weer aansluiten in de stoet van kerstdinerrestjes. Net als het heerlijk smerig broodje sandwich van de AH to go en de overblijfselen van onze ambities spoelen wij die weg met een kop zwarte koffie om het af te leren. Maar niet getreurd, want straks is het weer kerst en komt het allemaal goed. Welkom in mijn Nederland. Het land waar we politici enkel nog kwalificeren op hun media-genieke karakter. De leukste mededelingen in 140 tekens maakt een minister-president. En het liefst live vanuit de Tweede Kamer... terwijl zijn grootste concurrent hem net met gestrekt been aanvalt. Niet antwoorden op de vraag of er nog is daarentegen breekt hem. Maar straks wordt er wel degelijk geneukt, want dan... is het weer kerst en komt het allemaal goed. Het land waar we ons meer kampioen dan ooit voelen met een tweede plaats. Vervolgens sneuvelen we in de poel des doods en hangen de vlaggen half stok, maar niet voor lang. Want straks is het weer kerst en komt het allemaal goed. Het land waar vluchtelingen zich mogen bewijzen in tentenkampen op schoolpleinen. En Survival of the fittest onze nieuwe integratieslogan is. Of beter nog, Survival of the wittest. Wit, zoals dezelfde schoolpleinen zien van de sneeuw in de winter. Want dan is het weer kerst en komt het allemaal goed. Het land dat zich laat identificeren door haar identiteitloze status. Het meisje onder die ene trein in Staphorst personifieert mijn Nederland. Vol moed. In voor- en tegenspoed. Minstens zo moedig als de twee broers uit Amerika... die al gamend hun plannen smeden om de basisschool waar hun moeder nog les geeft te beschieten. Maar dat is te ver van hier, dus niet noemenswaardig. Hier is het gras groener straks, want dan is het weer kerst en komt het allemaal goed. En zelfs als Prins Frizo dadelijk ontwaakt hij de dood... en het heldendom der Lage Landen opeist, weet ik het weer zeker. Straks is het weer kerst en komt het allemaal goed. Ja, yeah, een wijs man zijn, je moet niet handelen uit angst. Pak je kans, houd allemaal in balans. Toen zat ik op de bank, nu wandel ik er langs. Groet de man, doe maar dansen, ik bedank hem. Hij zegt, elke dag kan de eerste zijn. Ik werk nog steeds aan mijn eerste rij. Elke keer als ik mijn regels schrijf. Om ze vervolgens te breken vanaf de eerste lijn. Mijn eerste meid, ja ze deed me pijn. Ik probeer haar te doden, maar ze leeft in mij. En haar shirt is nu mijn laptop hoed. Dus hoe kan ik je vergeten mij? Vergeef je mij, in alle eerlijkheid. Er is niet één als jij, maar onze wegen scheiden. en Ik ben weer even vrij. Van de illusie om niet alleen te zijn Dit stuk laat ik leven Loop langs de bank en ik kijk om me heen Probeer de tijd te vergeten Soms heb ik het niet Soms red ik het niet Hier ben ik eerder geweest veel geleerd, dus ik eer de meesters. Soms gaat het vanzelf, maar soms sta ik versteld. Mijn oude man zei me, de taal is voor de wijze. Leer het verstaan en begrijpen. En mocht je zelf ooit leren praten en schrijven. Vertel dan het verhaal van ons beiden. En zeg, wees een stem voor je mensen. Ga waar ik nog niet geweest ben, verleg je grenzen. Maar kom terug om te delen wat je geleerd hebt. Leer de vechter denken. Ik ben gegaan, maar nooit teruggekomen Want het huis is niet meer thuis als ik niet durf te dromen Daarbuiten voel ik me veilig Dus daar zoek ik mijn heil in Tussen andere soorten mensen Pluk de vruchten van kennis uit hun assortiment En koop cadeautjes voor mijn broertje Ik wou dat ik wat tijd kon kopen om met hem door te brengen Ik wou dat ik wat tijd kon kopen om met hem door te brengen Ik wou dat ik...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 Was het nummer Bank, de nieuwe single van uh, Massi Hoetak? Van zijn CD 'Onderweg naar huis. En de beats waren van Kerem Ozilhan. En met op trompet hoorde u Hans Dagelet. En uh, nou, dankjewel uh, Massi. En wilt u meer weten over deze spoken words artiest, rapper, uh, schrijver? Kijkt u dan vooral op dekaravaan.com. Dit is de Nacht van het Goede Leven met Francis Broekhuizen. Ja, en bij kerstmis hoort natuurlijk een kerstmaaltijd. En uh, bij ons thuis maakt mijn moeder altijd heel traditioneel... een echt uh, grote kerstkalkoen. Ja, er is gewoon niet zo lekker als het eten van je moeder, toch? Uh, ze heeft ook wel eens patrijs gemaakt. En dat was dan minder een succes, want... Uh... Toen mijn broer en ik al spuwend met het hagel van het geweer uit deze patrijs... een uh, mini tingeltangelconcert op de borden ten beste gaven... Uh, stapten ze het jaar daarna gewoon weer over op kalkoen. Ja, ik vond het dus altijd heel leuk om de borst van de kalkoen met chute te besprenkelen... zodat het uh, witte vlees niet zou uitdrogen. Ja, kijk, Nu hebben we gewoon Jamie Oliver en Heston Bloementaal... en al die uh, grote koks die je gewoon zeggen dat je zo'n borst moet in... Kleden met, met spek en toestanden. Nou, goed, dit was gewoon echt zoals het hoort. Uh, beesten heet dat volgens mij. Ik weet niet, zo'n uh, ch chuderovein. In ieder Besprenkelen. En dan de geur die opstijgt uit de oven van het handgeklopte kruidenmengsel. Verscholen achter de IJsselmeerdijk ligt het Friese stadje Hinderlopen stil te dromen. over de tijd dat het nog betekenis had als vissershaven aan de Zuiderzee. Een paar keer per dag echter is alle grote stadslawaai niets vergeleken bij het eigen geluid van dit plaatsje. Hindelopen heeft namelijk een kalkoenenfokkerij die jaarlijks duizenden van deze dieren exporteert. De bewoners van het stadje zijn al helemaal gewend aan de kalkoenen, die altijd maar net doen of ze van de verkeersregels niets afweten. Op typisch Nederlandse wijze wandelen de dames en heren kalkoenen gescheiden langs Hindelopens dreven. Komen de hennen echter in de buurt van de hanen, dan zetten die hun beste veertje op om maar een goede beurt te maken. Zo bevolken ze de wegen in en om hinderlopen. Zich volkomen onbewust van het lot dat hen binnenkort wacht. Wanneer vele gastronomen zullen roepen... Jongens, aan tafel! Jongens, aan tafel! Goed. Uh, ja, wij aten dus... Uh, mijn moeder leerde ons altijd al uh, de dingen proeven en eten die je dan uh, niet zo kende. Want uh, we aten als voorgericht altijd slakken en schilpadsoep. Dat was altijd een beetje het begin. En dan uh, een mooi geroosterde malse kalkoen. En dan aten we daar altijd, traditioneel altijd uh, kastanjepuree bij. Dat is ook niet echt zo traditioneel eigenlijk. En dan aardappelpuree, natuurlijk uh, uh, haricot vert en nog wat andere groentes. En uh, oh ja, uh, cranberry sauce. En het water begint echt al een beetje in de mond te lopen. Heerlijk. Je kunt ook gewoon uh, frim -fram sauce eroverheen doen. Ja, Frim frem Sauce. Vrim, ja, nee, nou ja, goed, waar ik het over heb. Mirjam van Dam, die uh, laat horen wat het is. Frim uh, Frem Sauce. Take it away. I don't want cocktails of cocaine. whisky or champagne. I'm not the drinking type. I want the frim frim sauce with the awesome fade, with chaffaffa on the side. I don't want cigars or a cigarette that I would regret, I like the sweeter kind. I want the frim frim sauce with the awesome fade, and chaffaffa on the Well, you know, a girl, she really likes to eat, and a girl, she should eat right. Although I could lose some weight, I'm gonna feed myself so right tonight. I don't want hard drugs or liquor, I just get bigger from eating. chaffaffa on the side. I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frim frim sauce with the awesome face. And chaffaffa on the side. I don't want pork chops and bacon. We really got to eat. And you know what, girls? We should eat right. Although, I could lose some weight, you maybe too. <laughs> I'm gonna feed myself. So, right tonight, I don't want hard drugs or liquor. I just get bigger. Oh, waiter, please. Die Amazing Mirjam van Dam met de Frim Fram Sauce. Het is dan haar interpretatie van het nummer van Ned King Cole. Uh, wat onder andere ook bekend is gemaakt door Ella Fitzgerald. Daar heb je het weer. En het gaat over een vrouw die niet dik wilt worden. En daarom maar een tichtal onzingerechten bestelt, Zodat ze alleen maar haar glaasje water krijgt. Uh, en dan, uh, nou ja goed, dan leid je op die manier een beetje aan, uh, op de lijn. Uh, ondertussen wordt er in de studio niet aan de lijn en nee, op de lijn gelet. Want ik zag al een uh, zak chips, Open <lacht> Trokken. Uh, nee, nee, nee. Oké, okay, goed. Dan niet. Uh, zo dadelijk uh, kom ik naar jullie toe. Uh, even wat chips eten. Nou, goed. Uh, dit nummer komt trouwens van de cd Ella. A tribute to Ella Fitzgerald van Meijan van Dam. En die is te krijgen via jazzrecords.nl. Goed, dan heb je dus uh, kalkoen. En je hebt dan saus. En dan ga je eten. En dat kan een feestje zijn. Maar ook niet. Zeg Diederik, zet jij nou die gezellige plaat even. Ja, man. Zeg, zeg schatje, is er wat? Ik kan dit echt niet eten, weet je dat? Is het niet goed? Niet gaar of zo. Kijk in jouw stuk. Nou, dat is toch gaar? Het valt toch van een bot? Proef dan even. Maar Jezus, mensen, toch je niet zo overdreven. Wat heb je nou? Het smaakt niet. Eerste klas konijn. Hé, hey, ja. Ik ja, zeg maar wat. Wat kun jij vervelend zijn? Wij eten maar, wij drinken maar. De derde wereld doet niet mee. De, de, de wereld. Dat is leuk. Hij He ja. Tijdens mijn kerstdiner. Ja, juist tijdens jouw kerstdiner. Nou, Ik zit nu er niet van in. Je hebt nog nooit zoiets gezegd. Dan maak ik nu dus een begin. Want daarvoor is het kerstmis. De bezinning, lieve kind. Juist nu komen die dingen bij ons boven. Ik had toch liever dat je je wat eerder had bezind. Hmm? Ik heb me hier enorm op uit staan sloven. En wat is er met jou? Kom op, zeg, eet eens wat. Wat krijg ik nou? Lust het niet. Ze lust het niet. Ja, zeg jij nou toch ook eens wat? Kan hier nog niet normaal worden gegeten? De meester zegt, je moet geen beesten eten. De meester zegt? De meester zegt. Hoor je het nou? Dat wordt toch te gek? Nee, jij bent gek. Zeg, is dat uit? We wensen hier geen grote bek. Dat is die kerel met die baard. Die lid is van de PSP. Tien lessen. En je kind komt thuis met een of ander waanidee. Nou, waanidee. Oh. Het is toch zo, dat kind wordt toch gehersenspoeld. Eh, we bespreken het later wel. Wanneer je wat bent afgekoeld. Hm? Jij geeft die vent gelijk. Nou, ik sta werkelijk verstand. Schat, dat hoor je mij toch niet beweren. Die man is vegetariër, die is zo ingesteld. Dat hoeft hij dan, mijn kind, nog niet te leren. Dat is nou niet het punt. Dit had toch wel wat soberder gekund. Ja, wat wou je dan? Een boterham? Een plak ontbijtkoek? Een banaan? Nee. Gewoon. Een zak patat? Een slaatje? Nee, weet ik veel. Gewoon. Een Oh. Een konijn, dat kan dus niet. En karbonaardes dus kunnen wel. Dat zullen ze je dankbaar zijn, hè, schat, daar ginds In de Sahel. Ach, weet jij nou veel van de Sahel? <laughs> je leest alleen maar de privé. Het gaat niet om dat rotkonijn. Eet op. Het gaat gewoon om het idee. Dat rotkonijn was anders wel een heel bewerkelijk recept. Schat, doe nou niet net alsof je echt geen hersens hebt. Nee. Man, die heeft de hersens, hè? Vrouwen denken niet zo snel. Nou, probeer het nog eens langzaam uit te leggen. Dat decadente vreter. Als je denkt aan de Sahel. Hé, hey, ja, ik zou het nog eens tien keer zeggen. Het is uh, niet belangrijk, hoor, maar... dit konijn komt heel toevallig wel van jouw kantoor. Ja, wat doet dat dan nou weer toe? Ik krijg altijd een kerstpakket. Ik werk daar, schat. Als je dat vergeten? Nou, wat je aanpakt, kan je ook wel eten. Oh, ik had moeten weigeren. Nee, tegen de baas. Wat doe je dat? Ik was wel consequent geweest. Had ik nog respect gehad. jij respect had voor mijn baan. Wat is dat, papa? De Sahel? Dat is, eh... Uh... Ja, schat, je bent toch op school. Als je goed oplet, dan leer je het wel, hè? Het is, eh... Uh... Heel ver weg. Waar vaart dan, pap? Uh, een heel ver land. Warm en heet. Heel ver. Waar vaart dan, pap? Ja, nou, geen gezeur, je hoort je mondig in je eet. Nou, zeg, ik vraag toch zeker wat? Ik wens van jullie geen verhoor. Kom, jongens, paps kan ook niet alles weten. Hé, hey, ja. Ga jij er nou vooral nog even uitgebreid op door? Zo. En kunnen we nu dan eindelijk gaan eten? Nou makkelijke eten dan maar, hè? Heel ver. Martine Bijl met het kerstdiner, met dank aan de collega's van het cabaretprogramma op de planken. Ja, u hoort er al: Johnny Mitchell, River, het mooiste, mooiste kerstnummer ooit. reindeer and singing songs of joy and peace Oh, i wish i had a river i could skate away on but it don't snow here it stays pretty green i'm gonna make a lot of money then i'm gonna quit this crazy scene i wish i had a river i could skate away on I had a river so long I would teach my feet to tried hard to help me you know he put me at ease and he loved me so naughty made me weak in the knees oh i wish i had a river i could skate away on i'm so hard to handle i'm selfish and i'm sad now i've gone and lost the best baby that i Good ski Ik heet Andrea. Voor mij betekent kerst, op kerstavond, bij mijn moeder gezellig eten en cadeautjes met elkaar van maximaal 10 euro. En waarom maximaal 10 euro, niet meer? Omdat dan iedereen mee kan doen. Mijn kerstwens is dat ik ook inderdaad dit jaar weer gewoon bij mijn moeder kan vieren. En niet bij mijn schoonzus en mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik heb daar niet zo zin in. Want dat wordt spanning. Het, uh, en ja, ik wil gewoon rust en vrede. <laughs> ja, ja, gewoon zoals altijd. Ik vind het fijn dat die traditie er is. Dat, dat ja, kan ik wel vasthouden. Ja, mooi gezegd, Andrea, dankjewel. Um, u hoorde Johnny Mitchell, uh, River. En uh, ik zag trouwens net dat uh, Tracy Thorne, dat is uh, de zangeres van Everything But the Girl, bekende band, die heeft net een cd uit Tinsel and Lights. En daar staat ook een uh, versie op van River. Um, en Tom Barman heeft hem uh, gemaakt. Dus uh, nou ja, goed, blijf luisteren. Dus dadelijk meer Nacht van het Goede Leven. Na het Journaal van 4 uur.